Er is mij gevraagd om het laatste hoofdstuk voor te lezen van de dertiende. Ik had eerst enige aarzeling, want als je alle voorgaande hoofdstukken niet gelezen hebt, zou het wat abstract over kunnen komen en niet als een actuele beleving. Maar het laatste hoofdstuk gaat ook over een nieuw begin en daarom lees ik het toch voor. Hoofdstuk 23, het offer van de liefde. Er werd me eens gevraagd iets te schrijven over de strijd van de liefde. Deze vraag is eigenlijk ontstaan omdat ik het proces aanvankelijk zo had geformuleerd, de strijd van de liefde. Niet alleen bedoeld als innerlijke strijd, maar ook als de strijd in de hele kosmos. De strijd totdat alles liefde is. Wel nu, de liefde kent natuurlijk geen strijd zoals wij die kennen. De liefde kan niet strijden, zij is volmaakt. Ik heb het hier over de liefde die van God uitgaat, die God zelf is. Deze liefde is een confrontatie met jezelf. Het is het leren omgaan met de nieuwe emotionele energie die in je stroomt, die in je aanwezig is. En die al het oude in je aantast. De liefde is eindeloos geduldig en wacht op je, tot je jezelf aan haar wilt overgeven. De liefde strijdt niet, wij zelf zijn de strijd. Wij zelf zijn de weerstand. Er is strijd in het overwinnen van onszelf. Jezus zei: Mee niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Men heeft zich verbaasd over een bijzondere zin in het evangelie van Judas. Nadat Jezus gezegd heeft dat Judas de dertiende zal worden, spreekt hij, Maar jij zult allen overtreffen, want jij zult offeren de mens die mij draagt. Het offer van Judas en het offer van Jezus leiden toe naar de opstanding. Het begrip en de verwerkelijking hiervan is het omslagpunt. Het criterium van het gnostiek-christelijk inwijdingsmysterie. De rol van Judas maakt ons ook wel duidelijk dat de evangelieën nooit bedoeld kunnen zijn als historische verslaglegging maar als symbolische inwijdingsverhalen. Jezus sprak Wees mijn navolgers. Jezus nodig je uit tot een offer, een offer aan de liefde. Maar tegelijkertijd is het ook een offer van de liefde. De liefde offert zich ook aan ons. Dat is nu liefde. Een tweevoudige stroom die God is. De liefde accepteert je hele wezen, je ik-wezen, dat je zelf ontmaskerd hebt als pijnlijk en onvermaakt. Hij ontvangt je, reinigt je, neemt je aan en bedekt je gehele wezen. In stille ontroering kun je getuige zijn van een proces dat zich in je eigen innerlijk afspeelt. Wat vraagt deze liefde van ons, van jou? Zie het boven. En zie het beneden, zie het boven, de liefde. En zie het plan, de geweldige mogelijkheid om de mens, elke mens, stralend gelukkig te maken, voor altijd. Zie nu ook het beneden, daal af, en zie de wereld om je heen, alle mensen, de hele mensheid. Stel je open voor de totale volheid van het leven. Neem die in je op. Laat diep tot je doordringen wat deze werkelijkheid is. Proef de spanning tussen het boven en het beneden. Ervaar het contrast. Zie het onrecht, het lijden, het verdriet. Zie dat het boven niet is als het beneden. Zie hier de opdracht. Het beneden aan het boven gelijk te maken door in vol bewustzijn het boven met het beneden te verbinden. In jezelf. Met jezelf. Laat de overwinning zich voltrekken door de liefde. En dit kun je, omdat in je hart ook de Christus woont. Zo sta je open voor de kracht van boven en sta je ook in verbinding met het beneden. In de verbinding... Met het horizontale en het verticale staat de roos te stralen. Het is nu een gouden roos, het nieuwe hart. Het is één met de bron, de vader en moeder van de schepping. Jouw totale zelfovergave, jouw verlangen naar het heil voor wereld en mensheid, zal mede oorzaak zijn van een uitstorting van liefde over de wereld, zodanig dat daarmee een nieuwe stap wordt gezet in het plan dat God heeft met wereld en mensheid. De schepping wacht op ons, op jou. Wees een navolger. Wordt de dertiende. Tot zover.